Zes uur, Jori Stubenitski met het NOS-journaal. De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden, schrijft de Volkskrant. Het aantal patiënten stijgt en ook het aantal dure medicijnen neemt toe. Oncologen, gezondheidseconomen en patiëntengroepen... pleiten voor een maximum vergoeding voor de dure geneesmiddelen. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties... ziet een oplossing in prijsonderhandelingen met verzekeraars op Europees niveau... om de kosten binnen de perken te houden. Bij een explosie in een munitiedepot in Libië zijn zeker 40 doden gevallen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De ontploffing was in de buurt van de stad Saba in het zuiden van Libië. De explosie gebeurde tijdens een inbraak in het munitiedepot. De afgelopen jaren zijn er door betere medicijnen minder baby's geboren... die zijn besmet met het HIV-virus. Volgens VN-organisaties UNICEF en UNAIDS zijn er tussen 2005 en vorig jaar 850.000 besmettingen voorkomen. Zwangere vrouwen met HIV moeten tegenwoordig dagelijks één pil innemen... om het virus te onderdrukken. Eerder waren dat nog zes pillen. Bestuursleden van Ajax hebben een bezoek gebracht aan de zwaargewonde supporter... die dinsdag in de arena van een tribune viel. Directeur Edwin van der Sar sprak in het ziekenhuis met familie van de man. In het supportershuis van Ajax spraken hulpverleners en fans over het ongeluk. Het Openbaar Ministerie gaat een feitenonderzoek doen naar mogelijke fraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan de Rijn, twee weken geleden. Een man zegt tegen lokale media dat hij in Hazerswoude-Rijndijk twee stemmen heeft uitgebracht. Als er genoeg aanwijzingen zijn voor fraude, breidt justitie het onderzoek uit. Het weer, droog en enkele opklaringen. Vanmiddag gaat het regenen en trekt de wind aan. Het wordt ongeveer acht graden. Morgen enkele buien en af en toe zon. Zondag bewolkt en droog. Het wordt dan 5 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is vrijdag 29 november. China staat centraal tijdens deze uitzending en dan meer specifiek de Chinese Defensie. Natuurlijk, het conflict rondom de rotsblokken, eilandjes, zo u wilt, waar ze met Japan over bekvechten. Maar datzelfde Chinese leger dat gaat Nederlandse militairen beschermen in Mali, hoort u meer over. Verder nieuws over de zorg en de gemeente. Wie gaat wat doen? Rond 8 uur hoort u daar ook meer over. En er komt een waarschuwing van de voedsel- en Warenautoriteit. Dat gaat over onze oren en. MP3-spelers en andere muziekdragers. En we vieren een feestje. Nou ja, een feestje bijna. Want morgen is het grote feest in Scheveningen. Willem I, de latere Willem I moet ik eigenlijk zeggen... kwam daar met een ruwboot aan op het strand. Mark Robin Visser is ook op het strand. Of Mark Robin, ben je eindelijk in het bootje gestapt? Weet <lacht> dat nog niet. Maar ik kijk vanochtend wel vooruit naar die landingsdag morgen... waar, zoals je al zegt, dus extra groots voor wordt uitgepakt... En wij pakken extra groot uit aan het begin van de uitzending met de Doobie Brothers, de doctor. Muziek voor de dokter eigenlijk, dat is het. Muziek en de dokter, de Doobie Brothers. Tijd voor het nieuws overzicht. Air France wil 20 miljoen euro besparen... door alle Europese vluchten te laten uitvoeren door K&M Cityhopper. personeel van de Cityhopper is namelijk goedkoper... omdat ze onder een andere CAO vallen. Bonden zijn veld tegen. Zo noemt FNV-cabine de bezuinigingen een onbegaanbaar pad. En dat vindt ook de vakbond Nederlands Cabinepersoneel. Het probleem is, is dat het onderhandelingsproces na de CAO... Niet goed is verlopen, KNM heeft niet eerlijk onderhandeld. En daarnaast brengt dit heel veel onrust teweeg. Promoties, doorstromingen, functieveranderingen en vooral heel veel onrust. En dus moeten er nieuwe onderhandelingen komen, vindt de VNC. Van KLM willen wij een ordentelijk en een eerlijk, eerlijk onderhandelingsproces... En niet het gevoel hebben dat wij uh, niet serieus worden genomen in dit proces. De VNC wil daarom een juridisch onderzoek. KLM zegt nu geen andere uitweg meer te zien... dan het doorzetten van deze bezuinigingsmaatregel. Het zou tussen 2014 en 2019 gefaseerd ingevoerd moeten worden. De ministers Timmermans van Buitenlandse Zaken en Hennis Plasgaard van Defensie... zijn voor een bliksembezoek in Mali geweest. We zijn aan uh, fact-finding gaan doen en dat geeft ons beide de gelegenheid om straks ook de Kamer goed geïnformeerd te worden staan... als deze missie besproken wordt in de Kamer. Dat zijn minister Timmermans. Ze spraken in de hoofdstad Bamako met president Keita en met Bert Koenders, die de VN-missie in het land leidt. Ook werd bekend dat het Chinese volksbevrijdingsleger... de Nederlandse eenheden gaat beschermen tijdens de missie. Timmermans is blij met die samenwerking. Ontzettend goede zaak dat dat land nu ook uh, zeg maar de politieke verantwoordelijkheid... voor internationale veiligheid wil nemen. En uh, daarnaast heb je te maken met een zeer professionele uh, leger. Dus uh, wat mij betreft is dit een zaak die heel goed kan. Na zeven uur hoort u meer van minister Timmermans... over die VN-missie in Mali. Veel astronomen die keken er zo naar uit het passeren van de kome komeet Ison aan de zon. Hij zou zich naar alle waarschijnlijkheid ontwikkelen als een van de helderste kometen in de geschiedenis. Spectaculair. Totdat deze astronoom met slecht nieuws komt. At this point, I do suspect that the comet has broken up and has died, but um, Ison has surprised us a lot over the past few months. So let's at least give it a. Uh... A more hours we start the het lijkt erop dat de komeet het niet heeft overleefd. De wil wilde Ison niet meteen afschrijven... omdat hij voor meer verrassingen zorgt in het verleden... maar de komeet is dus op zijn reis langs de zon... voor een groot deel verdampt en uit elkaar gevallen. Dirty, he was crippled, he was old, he had like a crutch, and he was mumbling to himself. Vies, kreupel, oud, en hij mompelde in zichzelf. Het gaat niet over een zwerver, maar het gaat over een bisschop uit de buurt van Utah. Die deed alsof. Hij had zich namelijk laten vermolmen door een professionele visagist om de kerkgangers uit zijn gemeente iets te leren was dat we niet zo snel te oordelen. Sommige mensen negeerden de vermomde bisschop... en ze maakten niet eens oogcontact. Vijf mensen vroegen zelfs of hij de kerk uit wilde gaan. Toen de bisschop liet weten wie die was, kreeg hij gemengde reacties. Eén lid zei dat hij de kerk zou verlaten. Anderen reageerden geëmotioneerd, zoals deze vrouw. En toen begon ik te in shame. I didn't say hello to this man. De bisschop zegt dat het niet zijn doel was dat mensen zich beschaamd voelen, maar dat hij ze wilde bewegen om aardiger te zijn voor mensen uit alle lagen van de bevolking. En het was een spannende nacht voor game liefhebbers Op verschillende plekken openden om middernacht de winkels voor de verkoop van de nieuwe PlayStation 4. De echte liefhebbers slaan daar een nachtje slaap voor over. Het is nieuw en het is speciaal dat je gewoon als eerste de, ja, de eerste nieuwe console hebt. En het is gewoon heel tof. Zeker nu ik straks naar huis mag en lekker mag uit gaan pakken. Dat wordt echt genieten. Echt. Het is zeven jaar geleden dat Sony de vorige Playstation uitbracht. Deze nieuwe versie is hoe dan ook een hele verbetering, vindt deze game -kenner. Je moet het een beetje zien als dat je een, een nieuwe iPhone koopt. En ja, van de drie naar de vijf gaat zo'n beetje. Het is echt, de techniek is veel beter. Veel meer mogelijkheden qua social media, streamen, online. Het is, uh, ja, het is heel erg vet. De games zien een stuk beter uit. Het speelt soepeler. Ja, het is gewoon heel cool. Ja, eens kijken hoe vet cool de kranten vandaag uh, zijn. Om te beginnen, uh, er valt één ding op. Ze hebben verschillende verhalen over kanker. Bijvoorbeeld, de Volkskrant heeft het... daar ging het net in het 6 uur bulletin ook al over... over kankermedicijnen dreigen onbetaalbaar te worden. Het Nederlands Dagblad kiest een andere invalshoek erbij... die zeggen kankermedicijnen beperkt vergoeden. Ook wel vanuit het uitgangspunt dat de zorg van kankerpatiënten... onbetaalbaar dreigt te worden. De Telegraaf gooit het al voor een andere boeg, die zegt... doorbraak bij borstkanker. Operatie en bestralen op één en dezelfde dag zijn succesvol. We hebben het al voor een nieuwe methode... waarbij een bepaalde groep vrouwen met borstkanker... na de tumorverwijdering meteen eenmalig inwendig wordt bestraald. En dat is dus vrij succesvol. Gaan we naar het Algemeen Dagblad. Laat ik er eens twee verhalen uitpikken. Om te beginnen, de kop die intrigeert. Wang is bang. En daar staat het tussen haakjes voor RTL. We hebben het over de zanger die beledigd werd door Gordon. Wang wil even rust na grollen van Gordon, dat is het verhaal op pagina 3. En hij zegt... ik kom binnen een paar dagen met een persoonlijk statement... en dan hoop ik dat het daarmee echt is gedaan. Ik heb belangrijkere zaken te doen. Hij wil zijn werk afmaken. En dat is een gewone werk. Um, Dag Platao heeft het over de Europese Unie en Oekraïne. EU zet Oekraïne tot het laatst onder druk. Tot het allerlaatst is zelfs de kop. Tot het allerlaatst onder druk. Dan nog even naar eh, NRC Next. Want die eh, hebben het over... waar Mark Visser, dat Visser het ook over heeft... over 200 jaar... Geleden dat de roeiboot met Willem I aankwam, oftewel 200 jaar monarchie. Uh, zij zeggen, proficiat, maar waarmee eigenlijk? Dit weekend vieren we 200 jaar monarchie, maar amper iemand die het weet. En dan nog een verhaal in spits, weg van page 3... Uh, page 3 moet ik dan eigenlijk gewoon zeggen. Want dat is, uh, u kent dat misschien wel als u wel eens een Engelse krant hebt overgeslagen. Dat meisje op pagina 3. En het gaat over Jodie Mars. Die begon haar carrière op Page 3. Uh, en ondertussen is ze onderzoeksjournalist die aan bodybuilding doet. Intrigerend verhaal in De Spits vandaag. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10. En smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Zie was dat, 200 jaar koninkrijk. En dan zegt NRC Handelsblad, Proficiat, maar waar eigenlijk mee? Mark Robin Visser, nou gefeliciteerd dan, maar jij gaat mij uitleggen waarmee? Ja, jij ook Bert, van harte. <laughs> ja, dankjewel jongen. <laughs> nou, ik, ik, ik begrijp het wel een beetje, ik zat er vanmorgen over na te denken... Uh, misschien leeft het nog niet heel erg, hè? dat het besef van dat 200 en zo, maar goed... de feestelijkheden moeten natuurlijk ook nog, uh, nog beginnen. En zo'n landingsdag zoals dan morgen in Scheveningen uh, wordt gehouden... Uh, waarbij dus die komst van uh, Willem Frederik uh, uh, wordt herdacht... ja, die, die, zo'n dag vindt maar één keer in de 25 jaar plaats. Ik kan me de vorige eerlijk gezegd ook niet, uh, niet herinneren. Dus uh, um, uh, volgens mij moet het nog komen. Het wordt morgen live op televisie uitgezonden. Ook op Radio 1 uh, worden er uh, gedeeltes van, uh, van uitgezonden. Het kan best allemaal heel erg leuk zijn. Het wordt in ieder geval een spektakel met 750 figuranten. Defensie doet mee, alle onderdelen. Authentieke vissersboten, klederdracht, paardenwagens, wagens. Noem het allemaal maar op. Mooi. Het wordt een ontzettend authentiek vrolijk gebeuren. En uh, vast uh, een lust voor het oog. Ja. En lekker weg in eigen land, natuurlijk ook. Hè? <laughs> Mooie plaatjes dat, ja, lijkt me. Nee, maar dat is ook zo. Ja. Um, uh, uh, ik, ik zei het al, ik kan, ik kan mezelf niet herinneren die vorige keer, maar ik heb straks een afspraak met een meneer die dit nu maar liefst voor de derde keer, moet je nagaan, voor de derde keer gaat, uh, gaat meemaken. Ik weet hij ging hij als 12-jarig. Wat zeg je? Dan gaan we uitrekenen hoe oud hij is, natuurlijk. Ja. Nou, ik, het, het sommetje is als volgt. Hij was twaalf jaar toen hij eh, met zijn moeder... Eh, eens eventjes denken wanneer was dat nu... Eh, 1938 voor het eerst daarna ging kijken. Dus reken het maar uit. We hebben eh, daar een fragmentje van. Want het Journaal was er toen ook bij. In Scheveningen wordt het 125-jarig bestaan... van Nederlands onafhankelijkheid herdacht In opdracht van het driemanschap. Begeeft Jacob Pronk zich naar Scheveningen om de blijde Maren, de komst van de prins van Oranje, mede te delen. De Russen en de Pruisen zijn het land binnengetrokken. De Fransen verlaten het land. Werpt thans de kluisters af waarmede wij geboeid zijn geweest. Oranje boven! Oranje boven! Hoera, hoera, hoera, hoera. ja zou het zo echt ook gegaan zijn, hè? dat dus nu alweer bijna 200 jaar geleden. Dat weten we natuurlijk niet. Eén ding kan ik je wel vertellen, het zal morgen wat moderner... En frisser klinken op de televisie dan in dit fragmentje uit 1938. Maar natuurlijk wel heel erg leuk. En vooral ook het idee dat die man dus als twaalfjarig jongetje daar ja. tussen heeft gestaan. Gaan we straks over praten. En uh, wat het verder allemaal betekent natuurlijk. Want uh, we willen er zeker meer van weten, ja, toch? Wat wordt er, wat Ik bedoel, een feestje is leuk, maar we willen wel weten waarom. Ja, precies. En wordt er vandaag ja. ook nog een beetje toch? geoefend? Of uh, zijn de oefeningen al achter de rug? Daar is al geoefend, uh, want het is natuurlijk met paarden en, uh, en zo. Dus dat, dat, uh, dat, daar is, als ik het goed begrepen heb, gisteren al uh, voor, uh, voor geoefend. Oké. Okay. Dus dat... Uh... Dat is dan weer jammer. Dat, dat, die hebben we dan niet. Maar ja. wel een leuke speurtocht door Scheveningen. Ja. Op weg, uh, op zoek eigenlijk naar Zeker. de geschiedenis. Maak Robin, wij horen jou straks. Absoluut. Tot zo. Tot zo. Al maanden hebben de echte diehards erop gewacht. Dan hebben we het over de Playstation 4. Dat is die nieuwe spelcomputer van Sony. En die mocht vanaf middernacht verkocht worden aan mensen... die zich daar maanden geleden al voor hadden ingeschreven. Het is een nieuwe stap in de gameoorlog tussen Microsoft met de Xbox... en Sony met de Playstation. Want er zijn namelijk miljarden euro's en dollars te verdienen in deze business. Arnaud LeBlanc, verslaggever, ging in de rij staan voor een gamewinkel... en hij deed dat in Almere. Waar staan jullie allemaal op te wachten? Ze wachten tot de uh, klok om 12 uur uh, slaat. En dan mogen ze de eerste PlayStation 4 verkopen. Daar sta je nou voor in de rij? Mijn man. Ja. Je man staat er ervoor in de rij, jij. Ja. Wat is er nou zo bijzonder aan aan die PlayStation 4? Weet ja, ik, ik werk niet, ik wil het gewoon hebben. Gamen, gamen. Voornamelijk gamen. Ga je nou de hele nacht gamen? Nee, dat nee, nee, mag niet van mevrouw. Oh, maar wel morgen overdag. Ja, ik ben vrij van werk, dus dan ga ik heel dag gamen. Echt waar? Ja, en zaterdag gewoon komen vrienden en zo, dus dat wordt heel leuk. Nee, 8! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, En toen was het 12 uur. Nou, je bent nummer 1. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus laat, wat heb je allemaal in de, in, in de tas zitten? Nou, ik heb twee tassen. Maar dit is de console natuurlijk, met kulz En uh, in mijn andere tas zitten nog een controle en camera. Dus jij kunt al even aan de slag nu. Ik uh, heb veel te doen uh, dit weekend. Is het nou ook echt een nachtje doorhalen vanaf nu? Het is een nachtje doorhalen. Echt, dit nachtje wordt helemaal doorgehaald tot het einde. Wat is er nou bijzonder aan dat ding? Het is nieuw. En het is speciaal dat je gewoon als eerste de, ja, de eerste nieuwe console hebt. En het is gewoon heel tof. Zeker nu ik straks naar huis mag en hem lekker mag uit gaan pakken. Dat wordt echt genieten. Echt. Echt genieten. Chantal Kolhoven is de gamescanner van 3FM. En jij moet hier natuurlijk bij zijn. Ja, dit is wel echt een hele happening hier. Maar is dit nou een verbetering? Ja, heel erg. Ten opzichte Wat dan? Van PlayStation 3. Ja, je moet het een beetje zien als dat je een, een nieuwe iPhone koopt. En ja, van de 3 naar de 5 gaat zo'n beetje. Het is echt, de techniek is veel beter. Veel meer mogelijkheden qua social media, streamen, online. Het is uh, ja, echt heel erg vet. De games zien er een stuk beter uit. Het speelt soepeler. Ja, het is gewoon heel cool. Nou, is het oorlog, heb ik begrepen. Omdat het uh, oorlog is in Gamesland. Uh, ja, ze noemen het wel de Console War tussen Microsoft en Sony, tussen de Xbox One en de PlayStation 4. Uh, nou, die gaat nu toch echt wel een beetje beginnen. PlayStation 4 is nu dus uit in Nederland. Xbox One moeten we nog tot lente 2014 wachten. Is dat tactisch wel handig dan van Microsoft? Nee, het is niet echt heel erg handig. Ja, zij uh, willen al hun kracht op de console in Amerika gooien. Dus zij willen daar zoveel mogelijk exemplaren hebben staan. En hebben er daarom voor gekozen om minder exemplaren in Europa uit te delen. Waaronder in Nederland. Ga je hem zelf uh, bespelen, de PlayStation 4? Jazeker. Wanneer? Straks. Als je thuis bent. Oh, dan klink ik wel heel erg nerdy, ja? maar ja, dat ga ik wel doen. De, Nederlandse, de Nederlander Herman Hulst, die is van Gorilla Games... die heeft een belangrijke inspraak gehad bij het ontwerpen van het apparaat. Reden voor Nick Wouters om hem op te zoeken. De allereerste Nintendo had Super Mario Bros als verkoophit. De allereerste PlayStation had Rich Racer... De Wii had Wii Sports. Live 15. En nu bij de PlayStation 4 is het Killzone Shadowfall die mensen naar de winkels moet lokken. Gemaakt op de Herengracht in Amsterdam. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch gevoel... dat wij uh, zo'n belangrijke titel voor PlayStation uh, mochten maken. Uh, je weet natuurlijk... Uh, dat die, die einddatum vaststaat. Dus Het, het, het schema zit, zit gegroot in beton, daar kun je niks aan veranderen. Uw spel moest klaar zijn als de Playstation ook in de winkel kwam. Precies, dat was vanaf dag één duidelijk. En ten tweede zijn we natuurlijk als studio nauw betrokken geweest... bij de ontwikkeling van het apparaat, de computer zelf... PlayStation 4 zelf, maar ook uh, van, de, van de controller, zeg maar, de afstandsbediening. Uh, en daarnaast uh, zijn wij betrokken geweest bij eigenlijk alle grote evenementen, bij de aankondiging van de PlayStation 4 in februari. Alle grote uh, demo's in L.A., in Duitsland. Laten we even kijken, want hij staat hier al, de PlayStation 4. Zo, we gaan eens even voor de grote tv zitten. Het eerste wat je opvalt natuurlijk is dat de, de resolutie hoger is. Het, het spel draait in wat we noemen 1080p. Dat betekent dat je veel meer detail op het scherm hebt. De framerate is ook hoger. Het draait dus heel erg soepel. Um, de wereld is ook veel groter. We kunnen veel meer vijanden uh, in de wereld laten plaatsnemen. Uh, we kunnen de, de wereld ook levendiger maken. Uh, door veel meer detail in het spel te hebben. Je ziet bijvoorbeeld videoboodschappen op, op televisies die, uh, die hier hangen. Uh, dus als we zo meteen eens even van het randje kijken... een mooie, mooie vista over de, over de stad laten zien. Het is een enorme wereld van, van vele, vele kilometers lang... met heel erg veel detail erin. Misschien wel de belangrijkste innovatie is de share button, de deelknop. Hey, waarom is dat nou zo leuk? Nou, je kunt dus het spel spelen. Hij slaat... Ten alle tijden 15 minuten op van, uh, van jouw speelervaring. Wij drukken nu op de share-knop. Eén simpele beweging: uh, druk je op upload. Of een, het kan een screenshot zijn, hè, dus een stilbeeld. Of het kan een video zijn. Uh, dus wij kunnen nu al van vele duizenden mensen zien hoe zij het spel spelen. En dat is, ja, is natuurlijk fantastisch. Heeft u al gekeken? Ik heb, er, ik heb ontzettend veel, uh, wat wij noemen, playthroughs uh, bekeken van mensen. Want het zijn natuurlijk ook spelers die commentaar geven op uw spel. Dat kan natuurlijk ook uh, niet altijd positief zijn. Je, je kan alles zien. Het is, het, is, uh, het, is, het is bruut eerlijk. Heeft u al iets gezien waarvan u dacht van, dat hadden we dan toch anders moeten doen? oh, dat, dat, wij zien dat continu, uh, dat, dat zou je niet zo snel opvallen... maar je ziet als mensen niet meteen het deurtje vinden... dan zie je, ah ja, misschien dat we dat is een, een, twee meter verderop moeten plaatsen. Dat soort, de, dat soort details zien wij uh, voortdurend. Er was al een klein schandaaltje van iemand die uh, zijn vrouw had uitgekleed... in de livestream, heeft u dat ook meegekregen? Uh, ja, dat hebben we ook gezien. Ja, er, gebeurt, uh, er gebeurt natuurlijk van alles. En als wij een platform geven uh, waarin mensen hun, hun ervaringen kunnen delen... dan, uh, ja, dan is het aan het uitgebruiker om, om daar wat mee te doen. Nou heb ik uh, al wat recensies gelezen van de PlayStation 4. Ze zeggen allemaal prachtig apparaat, maar er zijn nog wel wat weinig spellen. Kunt u zich daarin vinden? Natuurlijk, uh, ja, je wil zoveel mogelijk spellen hebben op dag één. Tegelijkertijd is een nieuwe console ook als een, uh, als een goede wijn. Uh, als je hem een jaar, uh, twee jaar geeft, dan zijn er natuurlijk meer spellen. Dan is hij gerijpt. Dat geldt ook hiervoor. En ik denk met de, de spellen die er nu zijn. kills of zo'n Shadowfall. Uh, laten we daar eens mee beginnen. Uh, ja, daar ben je wel even zoet mee. En dat zei Herman Hulst tegen onze verslaggever Nick Wouters. Die volgens mij nog op... Steeds aan het spelen is. In Amerika trouwens, zijn er al 1 miljoen PlayStations voor verkocht. En de grote concurrent voor de PlayStation is de nieuwe Xbox One. Maar de lancering daarvan in Nederland is dus uitgesteld tot 2014. Het NLS Radio 1 speelt ook na de winterstop in de Europa League. Alkmalers bereikte de tweede ronde door met 2-0 thuis te winnen... van het Israëlische Maccabi Haifa. AZ behoudt daarmee de ongeslagen status onder Dick Advocaat... die daar zelf zeer tevreden mee is. Al vond Advocaat dat zijn ploeg niet geweldig speelde tegen Maccabi. Dat is belangrijk. Het brengt in ieder geval iets, iets rust, denk ik, in het elftal. Want ja, als je zo dichterbij bent, dan wil je het niet uh, twee keer verliezen. Dan wil je het proberen gelijk zo snel mogelijk... te zorgen dat je een ronde verder komt... En, uh, ik vond wel een bepaalde spanning. De rust die je normaal aan de bal hebt, vond ik vandaag onvoldoende. Ook ons middenvelder Kudelje kwam de zegen niet gemakkelijk tot stand. Ja, in, het begin kreeg, in het begin van de tweede af kregen ze een paar uh, goede kansen. Uh, ik denk uh, misschien een beetje... Uh, ja, gemakzucht, of, maar dat mag niet. En, uh, dus ik denk, ja, op een gegeven moment pakken we het wel weer goed op. En uh, dat was wel belangrijk. Uh, als je een slechte fase uh, tegemoet gaat in de wedstrijd... dan moet je ervoor zorgen dat je geen goal tegenkrijgt. En dat hebben we wel gedaan. PSV verging het een stuk minder. Eindhovenaren verloren in Bulgarije met 2-0 van Ludo Koretz. Commentator Bas Ticheler over die nederlaag. Het was alsof PSV ook in Bulgarije wilde laten zien... dat het crisis is in Eindhoven... voor de mensen die er in Bulgarije nog geen weet van hadden. Want zo voetbalde PSV eigenlijk. Het lukte niet, het wilde niet. Ze probeerden het heus. In de eerste helft leverde dat nog wel wat mogelijkheden op. Met name als Narsing op de rechterkant is wegging. Maar het leverde geen echte kansen op. Locadia was er een keer dichtbij. De Pai was er eens een keer dichtbij. Maar echte kansen, nee... Die echte kansen kwamen er wel aan de andere kant... want de Bulgaren sloegen wel toe als de mogelijkheden zich voordeden. Toivonen liet zich bij de 2-0 beschamend in de luren leggen... door een simpele aanval over de rechterkant van de Bulgaarse kampioen. En daarmee was de wedstrijd beslist... zeker nadat Bruma ook al met twee keer geel van het veld was gestuurd. Het is crisis in Eindhoven, zei Stijn Schaars afgelopen week. Nou, dat is het nog steeds. En zondag wacht Feyenoord. Buiten de landsgrenzen was het trouwens nog wel succes voor Nederlanders in de Europa League. Mario Been bereikte de tweede ronde met het Belgische Racing Genk. En Huub Stevens in de pool van AZ deed dat met Pauk Saloniki uit Griekenland. Nederland heeft zich geplaatst voor het WK Cricket. Volgend jaar in Bangladesh gebeurde bij het kwalificatietoernooi... in de Verenigde Arabische Emiraten. Nederland eindigde bij de beste zes landen door Schotland te verslaan. Daan van Bungen die kijkt uit naar dat WK volgend jaar. Nou, het, is, het is de eerste ronde van het WK. Uh, dat, uh, dat, er, dat er acht landen die, uh, die, die zitten in de eerste ronde. De twee grote landen zijn dan Bangladesh en Zimbabwe. Plus alle teams die zich hier gekwalifice uh, gekwalificeerd hebben... Uh, nou, dat betekent eigenlijk dat de twee teams van de eerste ronde gaan door naar, het, naar, naar, nou ja, naar de tweede ronde. Waar je dan eigenlijk uh, tegen alle A-landen gaat spelen. Uh, maar goed, alles is mogelijk. In 2009 hebben we gewonnen van Engeland op het WK. Of het ook 2020. Wordt hartstikke moeilijk. Maar ik denk wel een enorm uh, mooie, gave uitdaging. En Dat zei krikker Daan van Bunge. Dit is Radio 1. De NOS Radio 1 tijd is half zeven. Tijd voor het NOS Journaal. Goedemorgen, Dorot. Dorot Meegans. Goedemorgen. De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. En daarom moet er een maximum vergoeding komen, zeggen oncologen, gezondheidseconomen en patiëntengroepen in de Volkskrant. Het aantal patiënten is de afgelopen jaren toegenomen en ook het aantal dure medicijnen stijgt. Justitie gaat een feitenonderzoek doen naar mogelijke fraude... tijdens de gemeenteraadsverkiezingen Alfa aan de Rijn, twee weken geleden. De man claimt in lokale media dat hij in Hazerswouden rijndijk twee stemmen heeft uitgebracht. Als er meer aanwijzingen zijn voor fraude begint justitie een uitgebreid onderzoek. De afgelopen jaren zijn er minder hiv babies geboren. Dat komt volgens de VN door betere medicijnen. Daardoor zijn er tussen 2005 en vorig jaar... naar schatting 850.000 besmettingen voorkomen. In Libië zijn zeker 40 doden gevallen bij een explosie in een munitiedepot. De explosie zou zijn veroorzaakt door inbrekers, die waren op zoek naar koper. Over het aantal gewonden is niets bekend. En de chemische wapens van Syrië worden mogelijk op een Amerikaans marineschip vernietigd, melden bronnen aan de BBC. De chemicaliën zouden op het schip kunnen worden verdund tot veilige niveaus. Het weer droog, opklaringen. Vanmiddag gaat het regenen en dan trekt de wind aan en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen opnieuw buien met af en toe zon en dan wordt het weer 5 tot 10 graden. De ANWB-verkeersinformatie. John Bakker. John, zijn er al files? Nou, het stelt eigenlijk nog niet zo gek veel voor... maar het enige wat er staat is op de A7 vanuit Horen naar Zaandam. Bij de afrit Weidewormer, 2 kilometer. Goed, en wat voor soort dag wordt het vandaag, wat files betreft dan? Nou ja, vanochtend zal het allemaal wel meegevallen. Het is, het is vrijdag, altijd vrij rustig in de ochtendspits. Uh, het is ook redelijk weer. Maar in de loop van de dag verwachten we toch weer wat regen. Tenminste, de weermannen verwachten wat regen. En daardoor zal het vanmiddag wel wat, uh, wat drukker worden. Goed, drukke spits, althans drukkere spits. Ik moet wel op mijn woorden letten. Vanmiddag op vrijdag. John, we horen je later uh, vandaag. En wat we ook zo dadelijk horen, dat is een bericht van...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 Alle veranderingen in de zorg, wat betekent dat voor onze beddencapaciteit en huisvesting? Kan ons gebouw meegroeien met het aantal werkplekken? Elke huisvestingsvraag kent één oplossing: de mailbouwsystemen. Snel en flexibel, nu en in de toekomst. De mail, vandaag bouwen aan morgen. Kijk op de mail.com. Gratis naar de Nederlandse Carrièredagen. Schrijf je in op carrièredagen.nl.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 1,1 miljoen Syrische kinderen staan bij de Verenigde Naties geregistreerd als vluchteling. Drie op de vier kinderen is zelfs jonger dan 12 jaar. De grootste groep van die jonge vluchtelingen die zit in Libanon. En daar zijn de problemen voor kinderen misschien nog wel groter. Daar gaan we over praten met onze correspondent Sander van Horen in Libanon. Sander, komen die kinderen trouwens met hun ouders de grens over of komen ze alleen? Sander van Horen. We hebben verbinding met Sander van Horen, maar... Nou, in veel, in veel gevallen gelukkig wel, maar Beho heel veel komen toch ook... Uh... Nee, we horen, hem, maar, uh, we horen hem wel, maar we gaan eventjes werken aan de verbinding. Het, gelukkig heb ik nog een ander bericht voor u. Het volgende bericht... Tien jaar heeft Edward Doorten gewerkt aan zijn Green Planet. Het is geen groene oase, het is een tankstation... langs de A28 in het Drentse Pesse. Een revolutie is het, zegt Doorten. Zijn, en daar komt hij, organisch vormgegeven... Multifuel High Convention Tankstation... Gaat, uh, convenience tankstation gaat vandaag open. En in dat groene gevaarte draait het vooral om duurzame brandstoffen. In Pesse is voor tekst en uitleg Louis Dekker... The Green Planet dus. In of all places Pesse. Echt zo'n plek waar je altijd met 120 km per uur langs rijdt. Hè? Maar nu niet meer. <laughs> Tja, ik vind het een beetje tanken onder het Evoluon. Maar u noemt het de doom, hè? Ja, het is een doom. Zo noemen we dat inderdaad. En daar zijn we aan het trots op dat we die hier hebben verwezenlijkt. De doom, uw groene droom. Mijn groene droom, de doom van Doorten. Waarom eigenlijk? Dat is leuk, stoer en sexy. Dus we willen uit die gatenwolle sokkenhoek, hè? Dus niet meer op een industrieterreintje tanken, achteraf, maar in een high-convenience omgeving. Het oogt als een vliegende schotel waar je onderdoor kunt rijden. Dit was, een paar jaar geleden, een schetsje. Daar begon het mee, ja. Ik kan me nog herinneren dat de architect bij mij kwam en die liet mij dit zien. Toen dacht ik, het is onmogelijk om te bouwen. Waarom? Ja, kijk nou toch. Ik bedoel, het is zo pompeus... Zo rond. Maar hij zei toen tegen mij: Denk erom, zegt hij. Als je dit gaat bouwen, bouw je iets ongelooflijk bijzonders. Dit geeft de doorslag voor jouw droom. Pesse staat op de kaart. Ik denk dat Pesse hiermee op de kaart staat. En, uh, ja. en als ik hier hieronder doorloop, moet ik je heel eerlijk zeggen: nou, dan ben ik trots. Na tien jaar dat we eindelijk zover zijn. dat we de mensen kunnen bedienen en kunnen voorzien. En nu is het zover, hè? De strik hangt er nog om. Het gaat gebeuren vandaag, de grote opening. Waarom staat die groene revolutie van u nou in Pessen? En niet op veel logischer plekken. Zoals Rotterdam, Amsterdam, Utrecht. Nou ja, ten eerste. Ik ben natuurlijk geboren en getogen in dat dorpje Pessen. U komt hier weg? Ja, zo zeggen we dat hier. Inderdaad, ja. En dan kijk je om je heen en dan denk je... Hé, hey, A28, N375, Provinciale Weg, sluit daarop aan. Dit is een prachtige oksellocatie. Wat voor ding? Een oksellocatie. Dat betekent wegen die bij elkaar komen. Nou ja... Als je het een ufo noemt of een vliegende schotel. Ja, daar is hij dan geland en daar staan we dan. Je kunt hier tanken. Alles. Ja. En dan ook echt alles. Ja. Je kunt er bijna duizelig van worden. Zoveel brandstoffen hebben wij hier. Daarom is het ook belangrijk dat we de mensen goed daarin gaan begeleiden. Dat is heel wezenlijk. Dit is toch fantastisch, of niet? Nou waait het dan niet eens zo heel gek hard, hè? Want u, kijk naar de vlaggen. We wapperen helemaal niet zo heel erg hard. En zie die windmolen daar toch eens draaien. Uw windmolen. Mijn windmolen. Ik ben ik het trots op. Het is een symbool geworden. Want wat wij doen is ook zelfs zoveel mogelijk energie neutraal worden. Zelf eh, energievoorziening zijn we dan nog niet helemaal. Dat heeft ermee te maken omdat je hier ook kunt elektrisch laden. Nou, en die elektrische auto's die vergen nogal flink eh, wat stroom. Dat is dan wel weer grappig, hè? Dat door die groene elektrische auto's u net niet klimaatneutraal bent. Ja, nou ja, alles heeft zijn tijd nodig. En, eh, en zo zie je dat de transitie niet van de ene op de andere dag gaat. En eh, ook deze voorziening zal steeds duurzamer worden. Hoe gaat u nou voorkomen dat mensen een paar kilometer verderop goedkoper zelf gaan tanken bij de tinks en de tango's? Dat gaan ze niet doen. Als ze één keer hier zijn geweest... kijk al het comfort van de shop... maar ook het feit dat je even op een binnentras kunt gaan zitten werken... dat je over wifi hebt... dat je hier meetings kunt doen. Dat is wat we willen. We willen die klanten in de watten leggen. Net zoals Steve Jobs. Die zei een telefoon is niet meer om te bellen. Een telefoon wordt een verlengstuk van ons lichaam. Een tankstation is niet meer alleen om te tanken. Een tankstation is een belevingscentrum. Draaft u nou niet een beetje door? Ik wil hier toch gewoon binnen een minuut weer weg zijn. Dat kan. Gaan we vooral uw gang. Maar wilt u even onthaasten? Even de iPad erbij pakken. Even een klein momentje voor uzelf. We hebben het hier allemaal. Onthaasten in pessen. Ja, fantastisch hè. Het is best koud hè. Het is uh, lekker fris. Dat is een stille hint. Begrijpt u hem? Nee. Heeft u ook koffie? Diverse soorten koffie. Ja. The Green Planet. 4 miljoen euro is erin geïnvesteerd. En een kwart daarvan is subsidie. Het wordt vanmiddag geopend door Shell Topman, Dickie Benschop... en vvd Corrivé Hans Wiegel. Die knippen namelijk vanmiddag het lint door. Goed, we gaan terug naar Sander van Horen. We hadden het over 1,1 miljoen Syrische kinderen... die geregistreerd staan als vluchteling. Waarbij drie op de vier kinderen zelfs jonger is dan 12 jaar. Sander, uh, ik begon met de vraag en toen viel de verbinding weg. Um, hoe komen die kinderen nou de grens over? Met hun ouders of alleen? Nou, heel vaak gelukkig met hun ouders, maar in opmerkelijk veel gevallen toch ook uh, alleen. Zo'n 3000 kinderen in uh, Libanon die een of beide ouders missen. En ja, daar kun je dan alles bij voorstellen. Uh, soms zijn ze gewoon door hun ouders meegestuurd, maar in heel veel gevallen zijn hun ouders om het leven gekomen, gevangen gezet, gewond geraakt. Vreselijke verhalen. Ja, en ze worden dus geregistreerd door de Verenigde Naties. Registreren ze alleen het feit dat ze er zijn? Of uh, proberen ze die kinderen ook op een of andere manier te helpen? Nou ja, er zit natuurlijk na 2,5 jaar, bijna 3 jaar conflict, uh, behoorlijk veel hulpverlening bij. Maar uh, het probleem van Libanon is toch dat er hier uh, geen grote vluchtelingenkampen voor zijn. Je kunt je voorstellen in Jordanië, in Turkije. Daar zitten de mensen bij elkaar. En kun je bijvoorbeeld een grote tent neerzetten... daar een leraar uh, in doen en dan heb je een school. In Libanon is dat veel lastiger. Na registratie uh, zijn ze eigenlijk uit het zicht verdwenen. Er zijn kleine tentenkampjes, maar uh, geen grote georganiseerde. Dus heel veel vluchtelingen en dus ook heel veel vluchtelingen. Kinderen, die belanden in uh, onafgebouwde huizen. Die proberen met meerdere mensen de huur bij elkaar te schapen. Of die belanden gewoon op straat. En dat betekent dat onderwijs voor die kinderen... sowieso al heel erg lastig is. Maar dan heb je nog een aantal andere problemen. Uh, bijvoorbeeld, het onderwijs hier in Libanon is overbelast. Uh, de scholen zijn gewoon vol. En de scholen, als er al plek is zijn in het Frans of in het Engels heel vaak. En dat kunnen de kinderen uit Syrië niet. Dus dat zijn allemaal problemen... waardoor uh, eigenlijk te veel kinderen in Libanon uh, geen school hebben. En ja, wat ze dan doen is, je kunt het je voorstellen... heel vaak zijn ze kostwinner. Dus uh, als je in de BK-vallei gaat kijken... het landbouwgebied bijvoorbeeld van Libanon... zie je heel veel kinderen, hele jonge kinderen ook... Op het land werken of pedelen hier in Berhoud. Ja, terwijl ze misschien, behalve school, ook wel opvang zouden kunnen gebruiken. Want ik neem aan dat ze wel het een en ander gezien hebben in Syrië. Dat lijkt mij ook. Het ergste, wat ze, of het minste erge wat ze hebben meegemaakt. is dat ze hebben moeten vluchten. En dat is toch al indrukwekkend voor een kind, uh, natuurlijk. Maar ja, de kinderen die hebben alles meegemaakt. Wat, wat, wat, je, wat je weet van deze oorlog. Dus bombardementen op hun huizen, op hun scholen. Uh, ze hebben meegemaakt dat familieleden gevangen werden genomen of gedood werden. Ze hebben de meest verschrikkelijke dingen gezien. En dat hoor je ook. En je ziet ook, ik als Leek, hoe die kinderen daarmee worstelen... dat ze dus hulp nodig hebben. Nou ja, dat krijgen ze dus ook in veel te beperkte mate... stelt de VN vast. Hier in Libanon is het probleem wel heel erg groot. Maar ja, ook in zo'n vluchtelingenkamp in Jordanië... je bent al gevlucht, je hebt van alles meegemaakt... en dan zit je in een vluchtelingenkamp. De situatie van de kinderen, met andere woorden, zegt de VN... ja, we weten het al, maar ze zeggen het nog maar weer een keer... Die is heel erg, heel erg dramatisch. Dankjewel, ja, Sander. Sander van Horen was dat. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. En het NOS Radio 1 Journaal is vanochtend neergestreken. in de persoon van Mark Robin Visser in Scheveningen. Want morgen wordt daar de landingsdag herdacht. 200 jaar geleden. Oftewel de start van de huidige monarchie. Mark Robin, jij zou op zoek gaan naar iemand. die al een paar keer aan die herdenking heeft meegedaan. Heb je die gevonden? Ja. Jaap Vrolijk heet hij. En Jaap Vrolijk, die, uh, dat mogen we toch wel zeggen, hè, meneer Vrolijk... 25 jaar geleden speelde meneer Vrolijk de hoofdrol in het hele gebeuren... hier op het Scheveningse strand, of niet? Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, Toen mocht u de prins spelen. Normaal gebroken, traditioneel was dat een Scheveningse uh, inwoner... ook de prins speelde. en uh, Die werd dan geselecteerd uit het leesgezelschap, vriendschap en oefening opgericht in 1817. Ja, dat moeten we straks even uitleggen hoe dat werkt. Hoe je prins kan worden. Maar u was dus de gelukkige 25 jaar geleden. Ja. ja. ja. En daarvoor, want het was niet uh, de eerste keer. Nee, ik, ben, ik heb ook meegedaan in... Uh, dat moet 1938 geweest zijn. En uh, toen uh, was ik dus 12 jaar... en stond ik met mijn moeder uh, als figurant, zoals je dat nu noemt. Ja. En 25 jaar later was ik met een stel uh, Scheveningse vrienden bij de ruiterij. En we hebben allemaal een half jaar paardrijles gehad. En uh, zijn we toen op die dag opgetreden als, als ruiters. Ja. ja, dat was ook mooi. Wij zijn hier in Scheveningen in uw huis. We kijken uit op de straat. En wat me opgevallen is toen ik hier vanochtend de straat binnenreed... volgens mij heeft u de grootste vlagstok van de hele buurt. Hoe komt dat? <laughs> ja, dat ben ik aan mijn stand verplicht. Ja. Want uh, uh, de zaak... Uh, Verkoopt onder andere die nu van mijn zoons is, die verkoopt onder andere veel vlaggen, behalve de watersportartikelen en de zeilmakerij en de jachtkaarten en noem maar op. De zaak bestaat sinds 1872, dus mijn overgrootvader is daarmee begonnen en mijn grootvader, mijn vader, mm -hmm. ik en nu mijn twee zoons zijn allemaal nog in de zaken. Je ja. dan... zit dus in de vlaggenbusiness ook. Ja. Ja. En is zo'n landingsdag, hè, zoals die morgen dus hier op het strand wordt gevierd... is dat nou ook nog een impuls voor, uh, voor, voor de winkel? Worden er nou meer vlaggen verkocht? Of speciale vlaggen misschien? Nou, nee hoor. Uh, wel speciale vlaggen. Uh, uh, maar die dan ook speciaal gemaakt zijn. Voor, zijn dat dan voor vlaggen? Uh, nou, uh, ik denk het meest nog Scheveningse vlaggen. Met ja. de drie haringen erop. En uh, dus, uh, uh, ik zag in uh, de Keizerstraat de straat versierd met rode en blauwe vlaggen. Die zijn ook van jullie uh, winkel? Niet van ons, oh. ik weet niet hoe, de, hoe dat geregeld is dat geweest. Dat moet nog even uitgezocht worden. Ja. <laughs> maar... Zeg maar, uh, even die landing. Hè? Uh, morgen wordt er vrij groot uitgepakt, omdat het 200 jaar geleden is. Dat is... Het leeft hier in Scheveningen. u zegt het al. Er worden hier vlaggen opgehangen enzovoort. Maar ik heb de indruk dat het in de rest van Nederland toch minder leeft... Uh, daar heeft u gelijk in, tenminste de voorgaande keren die ik heb meegemaakt. Alleen deze keer is het natuurlijk 200 jaar Koninkrijk en wordt het landelijk gevierd, ja. ook in andere steden. Ja, dus ook op televisie en op de radio. Was ja. dat de vorige keer ook? Nooit uh, dat ik weet. Nooit voor de televisie, zeker niet geweest. En ik denk, nou, ik geloof de radio ook niet. Ja. Het was gewoon eens geven niks gebeuren en uh, dat, uh, dat leefde hier. En dat werd uh, uitgebreid uh, georganiseerd, ge zal ik maar zeggen. Ja, en iedereen vindt dat leuk en iedereen moest zich verkleden. Ja, prima. Zeg, u, u, u stipte het al even aan, maar ik wil daar graag na zeven even met u over doorpraten. Hoe word je nou hoofdrolspeler in zo'n landingsceremonie. Uh, u noemde het al even. Je moet uh, lid zijn van een, uh, wat mij betreft, vrij geheimzinnige club... die al heel lang bestaat en waar je ook dingen voor moet doen. Maar daar uh, wil ik graag na zeven wat meer over horen. Kan dat? Ja, prima. Ik zal erover nadenken. Denkt ja. u maar eens even naar wat u erover pleit wil. Goed. Dat is goed hoor. Tot zo. Of straks. Ja, de Hubstapel, zal ik maar zeggen, van 25 jaar geleden. Maak Robin Visser is er op bezoek en gaat uh, nog eventjes terug in de geschiedenis. Want hoe word je dat dus? Straks het antwoord: nu het antwoord op de vraag of de vrijdagochtend spits wat voorstelt. Eigenlijk weet ik dat wel, John Bakker. Maar zeg jij het maar? Oh, mag ik het zeggen? Ja, nou, het daar stel ben jij voor. Dat stelt niet zo gek veel voor. De enige file Dierstaat staat in de buurt van Rotterdam op de A15 richting Europoort. Bij Spijkenissen. Nissen, twee kilometer.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 Camp, liar, liar. Het is vandaag een bijzondere dag voor Rotterdam. Vanmiddag wordt daar een heuse ijsbaan namelijk geopend. Eigenlijk zijn er twee, waaronder een overkapte 400 meter baan. Schaatsbaan is het winnende idee van het Rotterdamse stadsinitiatief. Bedrijven en verenigingen konden vernieuwende projecten indienen. Fred Nederlof is een van de initiatiefnemers van de baan. Goedemorgen. Goedemorgen. En hoe ligt het ijs erbij? Uh, prachtig, ja. We zijn er heel erg trots op en we hopen vanavond ook trots en tevreden schaatsers te kunnen begroeten. Ja, ijs voor snelle tijden? Um, Razersnelle Rotterdamse tijden, <laughs> want die bestaat eigenlijk nog niet. Nee. Elk rondje is een nieuw Rotterdamse record dus. Exact, ja. <laughs> ja precies. Waar ligt hij precies voor mensen die niet in Rotterdam zitten? Uh, hij ligt vlak in de buurt van de Brinoordbrug. In de buurt van de Brede. Is dat Kralingen? Dat is uh, Kralingen, klopt, ja. Ja. Uh, niet, in de, niet in het stadcentrum zelf? Nee, niet in het stadcentrum zelf. Het is natuurlijk een enorm, enorm ding, zo'n 400 meter baan. Dus die leg je niet zomaar even ergens neer. Uh, en hier in de buurt van... Uh, dus in de Kralingen, in de, op de sportvelden... daar is gelukkig wel voldoende ruimte om zoiets te doen. Ja, want het is op de sportvelden. Ja. Het sportveld van Leonidas. Ja. Ja. Ja, precies. Nou goed, daar is hij uh, neergelegd. Blijft hij daar dan ook uh, zomer en winter liggen? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nee, in, in de winterperiode... Drie maanden in winterstop van het hokje. En precies die periode is natuurlijk het, schaats, uh, het schaatsen uh, populair. Dus we, uh, op het moment dat we daar niet hokje, dan leggen we daar drie maanden lang een, uh, die ijsbaan neer. ja Nou zou je zeggen, een schaatsbaan in, uh, in Nederland, dat lijkt tegenwoordig de gewoonste zaak van de wereld. En toch, Rotterdam heeft er niet een, of had er niet een, moet ik uh, zeggen. Ja, tot, tot ieders verbazing. Um, elke grote. De stad, zichzelf respecteren. stad in Nederland, heeft een, een mooie ijsbaan. En Rotterdam tot nu toe niet, ondanks diverse pogingen daartoe in het verleden. Um, dus uh, ja, de behoefte bij uh, de Rotterdamse bewolking is daar uh, absoluut uh, aanwezig. En, en die is ook heel erg blij. Want Dat... hoeveel bezoekers verwacht u? We hopen ergens uh, zo rond uh, de, de, de 120.000 tot 150.000 bezoekers uh, te mogen begroeten. En dan speelt u Kiet? Dat spelen we kiezen, zeker. Ja. ja, want dat is het andere verhaal met die ijsbanen altijd. Die ja. komen altijd in de financiële problemen. Ja, nou ja, misschien niet allemaal, maar een aantal hebben het altijd wel moeilijk gehad. Ja, dat klopt. Ja, maar dat verwacht u dus niet? Nee, dat verwachten we niet. Nee. En dan is, is het dan ook de bedoeling dat Rotterdam uh, echt een grote schaatsers gaat afleveren? Want wat is de laatste grote schaatser uit Rotterdam geweest? Nou, we hebben natuurlijk uh, de Diade Valkenburg. Ja. En, en, uh, ja, ja. en in het verleden hebben we natuurlijk uh, meneer de Graaf gehad... die ooit eens een Nederlands kampioen geworden is in 1956. Oké, okay. ik was hem vergeten, maar dat is, ah. neemt u mij niet kwalijk. Nee, ik, ik was zelf twee maanden oud. Dus. Oké. Okay. <laughs> Goed, maar uh, vandaag open. Gaat het nog een beetje feestelijk gebeuren? Ja, uh, er wordt uh, vanavond een, een, een, een grote opening... en onze burgemeester, Ja, amoet haar komt zelf hem openen. Ja, op de schaats neem ik aan. Uh, nou, dat kon ik je niet beloven. <laughs> dus ik vermoed ook eerlijk gezegd dat het niet uh, gaat gebeuren. Maar je weet nooit. Je weet het nooit. Nou, ik wens u een mooie dag. Uh, en uh, ja, nou maar hopen dat het niet al te strenge winter wordt voor u, hè? Nou, nou dat hopen we eerlijk gezegd wel. Ja? Hoe meer mensen, hoe meer... Uh, het vriest in de natuur, hoe meer mensen schaatsen gaan kopen. En als het dan weer aan dood zullen, ze toch blijven schaatsen en dan komen ze toch weer naar de nou ja, schaatsbaan ik, toe. Ik, ik, ik dacht meer op het moment uh, dat het echt gaat vriezen, dan komen ze niet op uw huisbaan. Dan ga je gewoon lekker op het natuurreis. Ja, dat, uh, dat klopt. Maar de praktijk leert uh, de ervaring van de andere banen dat als het gebeurt, dat ze daarna toch er weer meer naar de schaatsbaan gaan. Dus nou. uiteindelijk komt het dan weer goed. Dan wens ik u ook een strenge winter toe. <laughs> Vooruit. Nederland Edenoven in ieder geval een mooie dag. Dank u wel. Daag. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Dit is Paul Sanders. U hoorde het al eerder, de zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. Er komen steeds meer dure medicijnen en het aantal patiënten blijft stijgen. Op de voorbeginnen van de Volkskrant is te zien dat het medicijn voor prostaatkanker... gemiddeld per jaar per maand 3500 euro kost. Daarmee verleng je het leven gemiddeld met acht maanden. Het kankermedicijn voor longkanker kost per maand 5400 euro. En de gemiddelde levenswinst daarvan is bijna vijf maanden. Ook nieuws over kanker in de Telegraaf. De nieuwe methode waarbij vrouwen met borstkanker worden geopereerd... en meteen ook worden bestraald, blijkt succesvol. Vrouwen hoeven bij deze methode niet wekenlang bestraald te worden. Beatrix vond, toen ze nog koningin was, minister Rita Verdonk te streng. Staat in de autobiografie die vandaag over de politica verschijnt. Ook maakte Verdonk, de toenmalige minister van het Vreemdelingenbeleid... zich zorgen over de inburgering van koningin Maxima... Zij was volgens Verdonk te veel omringd door linkse mensen. Hierover. Meer hierover in De Telegraaf. Sinds maart onderzoekt justitie of crashmedewerkers en gastouders eerder in aanraking zijn geweest met justitie. Het AD schrijft dat er inmiddels 60 mensen bij de screening tegen de lamp zijn gelopen. Onder deze mensen zitten vooral huisgenoten van gastouders. Deze partners of kinderen kwamen het vaakst in aanraking met justitie vanwege een zedendelict. De melding leidde de meestal tot hoe de gastouder moest stoppen met oppassen. En tot slot een opvallend verhaal in een krant... die we niet dagelijks in het mediaoverzicht horen langskomen. In het Nieuw-Israelitisch Weekblad is te lezen dat de politie Groningen... een studentenfeest met het thema NSB heeft voorkomen. Dus, sorry. Nee, ja, nee, ga rustig door. Ja, door. ja ga, zal ik doorgaan. De studenten door. bestelden namelijk 40 buttons... met een gele jodenster bij een bedrijf. De eigenaar had na het zien van de bestelling zijn Joodse vader gebeld. Die deed aangifte bij de politie. Volgens student Soraya Visser was het thema niet NSB... maar stond de afkorting voor nog sneller bezopen. En uh, zal ik daar nog wel ook eventjes een andere krant bij pakken. NRC Next, die uh, begint vandaag met Proficiat. Maar waarmee eigenlijk? Grote foto van iemand uh, met een kroon op zijn, uh, op zijn hoofd. En daar uh, staat onder, dit weekend vieren we vier, 200 jaar monarchie. Maar amper iemand die het weet. Het gaat dus over de landingsdag. Macron en Visser is er vandaag ook bij. En uh, dat wordt uh, herdacht en groot gevierd. Maar volgens NRC weten we eigenlijk niet waarom we het vieren. Heb jij verder nog wat gevonden, Paul, in de, in de kranten? Vrij weinig. Het, het hoeft ook niet. Nee, het, het is een beetje magertjes, het beeld. Goed, desalniettemin veel nieuws uh, wat wij er toch nog uitgesprokkeld hebben... uit het aanbod van Heden. Maar daarover gaan we meer berichten. Zo na zeven uur. Blijf dus aan het toestel gekluisterd.